Verkeerslichten en spoorbomen werkten niet meer, pinautomaten vielen uit... winkels sloten de deuren en enkele mensen kwamen vast te zitten in liften. Over de oorzaak van de brand in het transformatorhuis in Enschede is nog niets bekend. Deskundigen van Innexis doen daar de komende weken onderzoek naar. Tegen de vijf verdachten van de groepsverkrachting in India is DNA-bewijs. Volgens het Openbaar Ministerie tonen DNA-tests aan... dat de mannen bloed van het slachtoffer op hun kleding hadden gekregen. De rechtszaak tegen het vijftal begon donderdag...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 Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen, minimaal rond 7 graden. Ook overdag bewolkt met lokaal wat motregen, dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Ja... Goeienacht, jullie luisteren naar Nachtbrakers. Blij dat je erbij bent. En uh, ik heb je ook wel een beetje nodig vannacht hoor. Ik, uh, ik had het er net met uh, Filomon er al over. Over exen. Ik ben daar zo slecht mee. Ik ben echt heel slecht met, uh, met exen. Een uh, ex-vriendin in mijn geval dan. Maar misschien ben je ook wel heel slecht met exen. Heb je een, een ex-vriendje gehad waar je maar niet van afkomt en waar je mee in je maag blijft zitten? Of ben je de hele goede vrienden met je ex-vriend? Vriendin? Noem maar op, laat het me weten. 0800 1121. Ja, afgelopen week was het, uh, was het dus oud en nieuw. Gelukkig een jaar nog, hè? Dit is de eerste uitzending van Nachtbrakers in 2013. Gelukkig een jaar. En ik, ik was op een feestje. Ik was lekker een beetje teutig. Ik dronk een wodkaatje hier, een wodkaatje daar. En toen was mijn ex-vriendinnetje -ex er ook. Dus uh, mijn ex-vriendin voor mijn laatste ex-vriendin. En uh, ik was goed met haar vinden. En zij ook met mij. Alleen, ja, het, blijft, <laughs> het blijft natuurlijk altijd wel een beetje ongemakkelijk. Omdat je, je het liever leed met elkaar gedeeld Ik heb anderhalf jaar verkering met haar gehad. En... Nou, je praat over gevoelens, je praat over uh, carrière, over, over toekomst, over je vrienden. En dan moet je het opeens over koetjes en kalfjes gaan hebben. Dat, dat is best wel raar, maar ja als je dan in een klein gezelschap bent... kan je het wel gewoon lekker weer met elkaar vinden. Maar um, dit keer was haar vriendje er dus ook. Zij heeft, zij heeft sinds een half jaar een vriendje. En... Um, ja, dat is prima allemaal, want ja, het was gewoon uit tussen ons. Maar als dat vriendje er dan is, is het toch wat ongemakkelijker. Ik ben ook nog best wel fysiek, dus ik leg dan nou wel een hand op een schouder of zo. Of, of ik knijp je in je arm. Maar ja, dat ga je dan niet doen als haar vriendje daar rondloopt. Dus dat, dat was al best wel ongemakkelijk. En um, ja, zeker als je dan een beetje dronken bent, dan heb je helemaal nog veel meer van dat uh, aanraken en zo. Ging niet echt goed, dat gesprek. Waar het normaal wel goed gaat, maar het was nu dus wat ongemakkelijk... Ik heb uh, uiteindelijk uh, nou ja, heb elkaar maar een beetje links laten liggen en zijn we onze eigen gang gegaan op dat feestje. Ik was een huisfeestje, dus je zag elkaar wel af en toe. Maar dat, dat was uiteindelijk nog wel goed gekomen. Volgende dag, 1 januari, de, de, de eerste dag van dit nieuwe jaar, sms'te ik mijn laatste ex. Dus niet de ex-ex, maar nou, mijn laatste uh, vriendinnetje. Gelukkig nieuw jaar, en hoe was je nacht? En, uh, uh, uh. Want uh, we gaan gewoon goed met elkaar om. Het is wel drie maanden uit al of zo, maar we spreken elkaar nog best veel... En belanden af en toe ook nog wel met elkaar in bed. En, uh, ja, en als je vaste luisteraar bent van dit programma. heb je, heb je dat ook wel uh, gehoord hoe dat allemaal is gegaan. Uh, maar ik sms' daar dus, Silke heet ze. En uh, ik vroeg of ze even wilde afspreken. even een wandelingetje wilde maken. even die katen eruit lopen. Want uh, het, was, het was best wel oké okay weer. Het regende niet. Ik vind, ik vind het fijn om te wandelen. Nou, ja, dus wij, uh, wij wandelen lopen we langs het IJ, Amsterdam, was best wel idyllisch, het was een uurtje of vijf eind van de middag en uh, uh, we liepen daar zo. Zegt ze dat ze de afgelopen nacht, dus oudjaarsnacht, al mijn gegevens heeft verwijderd. Dus echt ontvriend op Facebook, mijn telefoonnummer weggegooid, zodat ze me niet meer kon sms'en of whatsappen of bellen. Blijkt ook nog eens dat ze al mijn sms'jes heeft weggegooid. Dat ze gewoon echt... Woep, we, hebben, nou ja, we hebben bijna we hebben drie kwart jaar kennen elkaar, hebben geen sms, Heeft ze allemaal weggegooid. En, uh, en, en gewoon, woep, ik, ik stond er nog wel van te kijken. Juist omdat we het zo leuk hadden met elkaar en uh, ook al was het uit, maar juist daarom zagen we elkaar nog, we, we konden het goed met elkaar vinden. Maar ja, de reden dus dat ze alles had weggegooid was dat ze me toch wel weer heel erg leuk begon te vinden en dat ze eigenlijk al verliefd op me was. ...en uh, het, niet het idee had dat ik heel erg verliefd op haar was en daarom geen toekomst meer zag... ...en dan dacht, hup, cool turkey, alles weg. Gewoon alle contacten die ik met die jongen heb, afsnijden. Ja, en uh, toen stonden we daar en toen zei ze van, ja, nou, hebben we het er nog over gehad... ...maar nu mag ik er dus ook niet meer, uh, ik mag er niet meer sms'en. Uh, ik heb gezegd van, ja, ik vind je heel erg leuk, ik geef om je... ...maar ik ben niet verliefd op je, dus de relatie wordt wat lastig. Op dit moment. En dan zei ze van nou, ik ga erover nadenken. En ik laat het je wel weten deze week of volgende week. Ik mag haar niet meer contacten. Dus ik, ik wacht nu af. Ja, dat waren mijn ex-verhalen van afgelopen week. En wat ik daar eigenlijk een beetje wijs van ben geworden, is dat ik. Um, nou ja, dat het nu een beetje ongemakkelijk allemaal is. Dat, dat is dan gebeurd. Maar dat ik vooral heel erg blijf hangen altijd aan mijn vriendinnetjes. Dus als het uitgaat, dan echt nog wel twee, drie maanden blijf ik een beetje blijf ik eigenlijk bij ze hangen. Heb ik contact met ze, heb ik seks met ze, heb ik het leuk met ze. Maar daardoor schiet je niet echt op, blijf je een beetje hangen. En, en ja, weet je, op, het, op het oude verhaal teren. Nu is mijn vraag aan jou, hoe doe jij dat? Hoe ga jij om met je ex? Heb je voorbeelden van wat heel goed werkt bijvoorbeeld? Gewoon alles wop, in één keer weg of juist rustig afbouwen. En uh, ben jij vrienden nog met je ex? Laat het me weten. 0800 1121 0800 1121. Je mag ook mailen. Hè? Je bent bereikbaar op nachtbrakers.bnn.nl. En uh, zometeen uh, ben, ik, uh, ben ik met Rachid, want die heeft al ingebeld op 0800 1121. Maar omdat ik dus zo slecht ben in afscheid nemen, ga ik nog eventjes terug naar het liedje van mij en Silke. En uh, een beetje wegzwijmelen in de oude tijd. Codeline. All I want is nothing.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 Ja, slecht idee, eigenlijk hoor, om dit te draaien. Het is toch wel weer een beetje terug in de tijden. Aaaaaah! daar gaat het over vannacht hier. Over ex-vriendinnetjes, over ex-vriendjes. Laat het me weten, 0800-1121. Rashid, nacht. Jij belde naar 0800-1121. Goedemorgen. Oh, Goedemorgen ik voor de, uh, jou. Even een reminder dat ik gebeld heb om uh, half twee of half drie. Nee, het is, ah, ja. het is nu kwart over drie, hè? ook oh, kwart over drie. Ik ben een beetje de tijd. <laughs> ja, wat, waarom ben je nog wakker, Rashid? Uh, omdat ik nu op weg ben naar huis van een feestje. Oh, hoe was dat? Heel gezellig. Liepen daar nog exen rond op het feestje? Uh, nee, nee. Hoe doe jij dat? Ja, ja, ik, ik heb... hoe, hoe ik dat doe? Ja, met, hoe doe je dat met exen? Daar gaat het over vannacht. En ik, pff, ik ben er slecht in. Ik blijf er zo in hangen altijd. Ja, weet je, uh... Ik, ik, misschien dat dat, dat dat voor een groot gedeelte aan je eigen persoonlijkheid ligt, dat je daarin blijft hangen. Waarschijnlijk heb je gewoon liefdesverdriet ten aanzien van je. Actie. Ja, maar, maar zelfs, mij... ja? Ja, zelfs als, ik, als het uitgaat, of als, als ik het uitmaak, bedoel ik, dan, dan blijf ik er ook nog steeds in hangen. Een beetje slecht een afscheid nemen, ben ik of zo. Ja, nou misschien moet je wel meer karakter tonen, maar dat is ook wat mij een beetje opviel in het gesprek tussen jou en uh, meneer Viermond. Ja. Die komen op mij een beetje soft over. <laughs> ik? Moet misschien, misschien moet jullie wat ballen tonen denk ik. Want ik, ik hoor die Filimon praten. Ja, ik heb mijn ex gehad in Berlijn uh, en uh, in Barcelona. Jongen, kom op man. Sta niet stil bij vorige uh, vriendinnetjes. Ja, maar het heeft toch wel wat betekend? Maar... Nee, want als, als het echt wat betekend had, dan had het nu nog steeds uh, uh, geduurd. En dat heeft het niet. Dus het is het verleden. Het ja. je verbrande turf, je moet naar voren kijken, je moet andere vrouwen neuken. En dat helpt vergeten? Ja. Maar hoe, de, zo doe jij het dus? Als het uit is, is het uit, zeg jij? Dat is de manier. Ja, maar je kan toch, dan ben je toch best wel... Het gaat mij wel aan het hart, als ik, uh, als ik een, een meisje heb gehad voor... Wat is het nou, een jaar? Of, of, of, of is het een ja, half maar, jaar? Maar vind jij, vind jij dat mannelijk gedrag? Nee, maar ik, ik ben dan... Nee. Misschien heb je daar wel gelijk en dan dat ik niet heel erg... Dat ik een beetje soft ben. En, en waar vallen vrouwen op? Op echte mannen. Nee, ook niet meer. Nee, zou oh, jij wel? Ja? Enkeer te houden. Oké. Nee. <laughs> nee, er zitten vast en zeker genoeg vrouwen te luisteren... Nu op dit moment naar deze radio-uitzending. Het beste is wat je kunt doen vanavond is... Uh, stel de vrouwen de vraag... Uh, waar vallen jullie het meest op? Op stoere mannen? Die, uh, niet issue, uh, ...die er niet zo'n issue van maken... ...ex-vriendinnen die dan makkelijk overeenstappen... ...of uh, mannen die uh, uh, te veel bij hun ex blijven plakken... Uh, te veel hun gevoel tonen. Uh, misschien moet je die vraag stellen. Dan kom je okay. waarschijnlijk toch een hele verrassende uh, uh, uitkomst. Nou ja, ik ben ook wel benieuwd, uh, want er luisteren zeker vrouwen, hoe zij daarmee omgaan. Want ik heb uh, nu jou aan de lijn, ik ben zelf een man. En wij, zijn dan, nou ja, wij gaan er op een mannenmanier mee om, ook al is dat nogal verschil. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe vrouwen daarmee omgaan met, met een ex. Maar even terug naar jou, Rashid, Want jij zegt van, oh. uh, ik heb verkering met iemand, het gaat uit, hup door. Ja, absoluut. Maar hoe doe je dat? Met uh, contactgegevens en zo? Ook allemaal wisselen in één keer? Alk oh, gelijk wisselen, ja. Heb ik toch niks aan? Nou ja, seks met je ex. Dan heeft het, dan heeft het waarschijnlijk... Uh, dan heeft het toch uh, mm, mm, geen bestaansrecht. Ja. Dus dan moet je heel reëel zijn. Dan moet je af en toe je, je, je, je verstand gebruiken... en denken, oké, okay, ik stap eroverheen. Uh, ik verwerk het zo snel mogelijk en dat kan binnen een dag. Echt? Ja, dat kan binnen een dag. Dat kan binnen een dag. En vervolgens dan ga je uh, je visualiseren, de, de lekkere, uh, lekkere vrouwen, laat ik het even eerbiedig uh, uitdrukken... Ja. ...de lekkere vrouwen die je uh, in de toekomst in het verschiet liggen. En dan gaat het helemaal goed komen. Maar ben jij zo womanizer dan, Rashid? Nee, helemaal niet. Nee. nee. Heb je, je veel exen? Uh, of ik veel exen heb? Ja, wat is veel? Ik denk in tegenstelling tot... Uh, tot ja, jij, jij bent, jij bent radio-DJ. Ja. Ja, jij kan veel meer vrouwen krijgen dan ik. Wat doe jij dan in dagelijks leven? Ik? <tie> ik ben veldersman. Oké. Okay. <lacht> nou ja. Nee. Nee, maar ik heb een heel oninteressante baan, dus heb ik heb helemaal geen zin maar om... Maar geen, spreken. geen, geen baan om vrouwen mee te verzieren? Nee, absoluut niet. Maar nee. je bent... Hoe oud ben je? Ik ben 37. En, en hoeveel extra heb je gehad dan? Uh, dat, dat, dat, dat moet ik ze echt gaan tellen. Ongeveer, dan je dan ze, dat, dat mag schatten. Ik, dat, dat, dat, ja, ik weet niet, ik denk een stuk of 7 of zo. So. Zeven. Ja. Oh, valt dan nog wel, ondanks dat je er zo snel overheen stapt, heb je dan nog wel reden. Ja, de ik, ik, denk, ik, denk ik denk liefdesverdriet is meer een issue in de eerste twee relaties, maar daarna dan wordt het heel makkelijk. Dan is het uh, klikklak uh, volgende. En nu? Ja, nu, nu ben ik gelukkig met mijn huidige vriendin. Ah oké, okay, je hebt nu wel weer een relatie. Ja, nou ja, hey, uh, alles is vergankelijk. dus ook een relatie. Dus dat kan ook binnenkort weer uit zijn. ja ja, dan, dan, dan is het ook taak voor, uh, een zaak voor haar om weer verder te kijken. En voor mij ook weer. Dus jouw tip is eigenlijk nu. We leven in een consumptiemaatschappij. En uh, we, we, we wisselen tegenwoordig net zo makkelijk van partner als dat we wisselen van koelkast. Is het, het echt zo erg? Is de de het loven echt loven, allemaal zo, zo hapsnap uh, maatschappij waar we in zitten? Wat zeg je? Zo hapsnap, zo, zo vergankelijk, zo van up en weer door. Ja, dat is de maatschappij waar we in leven. Oh. En, en, en, misschien, en, en misschien moet je daar ook de charme van in zien. Nou ja, misschien ben ik dan wel weer meer een romanticus, uh, Rashid. Ja, nou, ja, als jij je daar prettig bij voelt, ik, ik, ik gruwel ervan. ja, nou ja mooi. Ik ben, ben toch blij dat je dan even jouw mening hebt gegeven. Want ik vind het heel interessant om alle verhalen te horen. En ook die van jou, Rashid. blijf voorzichtig. Nou, echt, super. En dan wens ik je nog een fijne radio Yes. En uh, ja, blijf lekker luisteren. Ja, dank je. Groetjes. Hoi. Doeg. hoi. Hoi. hoi, hoi. hoi. Hoi, en uh, even naar uh, Frank. Frank, goeienacht. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen voor jou ook al. Heb je, <laughs> hey. heb je gewerkt? Waarom ben je wakker? Vertel. Ik, uh, ik rijd naar huis toe vanuit, uh, ja, vanuit een, een feestje ook. Ook van een feestje? <coughs> ja, alleen ik moest werken op het feestje. Oh. Ja, het maakt niet uit. Dat feestje ook. Je maakt daar niet uit. Nee, oké. Waren er exen op dat feestje? Werk je met, uh, met exen? Zitten er onder de collega's uh. een ex? Ik kom zo heel af en toe kom ik een keer een ex tegen, maar dat is uh, echt sporadisch, uh, zeg maar. Heb je veel exen? Ik heb er wel een aantal, ja, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> dat is niet erg, hoef je er niet voor te schamen? <laughs> nee, maar ja, goed, aan de andere kant, uh, de meeste gaat het, uh, ja, goed, dan is het over en dan, uh, ja, dan is het zo klaar. Ja. Dan heb je geen contact meer. Ja, er, is, er zijn er dus ook twee, of ja, eentje eigenlijk, die, die, die, ja, die maakt het echt heel erg, die gaat gewoon rechtszaken beginnen. Hè? En, ja, die gaat gewoon echt rechtszaken beginnen tegen mij om, om belachelijke redenen uh, met, met verzonnen met verhalen mis om zich heen verzamelen en noem maar op. Maar heb jij je iets geflikt dan? Je, heb nee, jij ja, mishandeld of heb je nee. iets van haar afgepakt? Nee, absoluut niet. Sterker nog. De dag dat ik haar heb gezegd dat het over was, had ze al een andere man. en er is ze ondertussen mee getrouwd. en heeft ze drie kinderen mee al tien jaar. Maar Frank, mooie naam trouwens. waarom heeft ze ja. dan een rechtszaak tegen jou aangespannen? Waarom? Heel makkelijk. Zij heeft, uh, ik heb haar aan een baan geholpen. Toen heeft zij op een gegeven moment met haar uh, autootje schade gereden. Die schade heb ik vooraan opgelost. maar ja, die schade moest ook betaald worden, de onderdelen. Die heb ik in eerste instantie heb ik die vooraan voorgeschoten, omdat ze dat niet had zelf. Dat is lief van je. Mij, en dat heeft ze aan mij terugbetaald. Dat is goed, hè? En nu doet ze net alsof dat het de lening is die ik van haar heb gehad. En mag ik dus even uh, extra gedokken, inclusief nou. proces, noem maar op. En dan heeft ze, maar dan heeft ook die, die, die, want jullie ja. hebben een gehad. En dan denk je van, dat was liefde en dat gooit ze nu allemaal weg en gaat ze heel zakelijk en hard spelen. Sterker nog, ze heeft mij, na de rand heeft ze mij nog uh, via via laten weten van ja... Dit was mijn vraag aan jou. Oh, maar heb je haar dan? Heb je, heb je het onaardig uitgemaakt? Nee, ik ben heel rustig. Uh, zij deed mee aan een musical en daar deed ik ook al mee. Alleen ik als technicus en zij als uh, ja uh, zangeresje. Uh, ik heb heel rustig heb ik uh, uh, tegen haar gezegd van, nou, luister, het, het werkt niet tussen ons. Hetgeen wat jij leuk vindt, hetgeen wat ik leuk vind, mijn werk. En ik werk al 26 jaar als dj. Ik zeg... Het werkt niet. Jij bent vloers, uh, je kan het niet hebben als ik uh, s'nachts moet werken en dat soort dingetjes. Ja, het uh, werkt niet anders. Dus. Ah. De liefde is over en, en leg je erbeneer, ga verder met je leven, net als ik. En, uh, en... En we kunnen, ja, We kunnen als vrienden verder gewoon doorgaan, dat is geen enkel probleem. Maar oh, daar ben je wel van, je bent wel van vrienden doorgaan nog? Oh. Absoluut, een andere ex van mij, daar heb ik al, al, al, al, al, al tien jaar super goed contact mee. Dan bespreek ik zelfs dingen mee die ik met mijn vrouw niet eens bespreek. Moet ja? je nagaan. Maar is dan je, weer je vrouw niet jaloers dat je dan weer zo goed met je ex kan vinden? Nee, die vindt het prima. Mijn vrouw die zegt heel simpel goed. Ik heb ook dingen die ik met jou ook niet wil bespreken of niet kan bespreken. Omdat we daarvoor te veel van mening verschillen. Ja. Uh, en omdat wij ook uh, achtergrond verschillen. Mijn vrouw is uh, van oorsprong uh, uh, uit de Sovjet-Unie. Ja, rustig. Ja, ik ben gewoon uh, Nederlander, gewoon een lompe, uh, lompe hond. En uh, ja, zijn ze toe, van ja, wij zijn heel anders gewend en ja, wij bespreken andere dingen met elkaar. En ik wil het wel met je bespreken, maar ik kan niet met je bespreken, omdat ja, qua gedachten wij er heel anders over denken. En ja, mijn andere grote vriendin Laila, die uit Amsterdam er is, er is, daar woonden ze toen. Ja, dat, dat, dat is fantastisch gewoon. Maar je hebt, dus heb je, je want. Je gaat, je gaat dus nog heel goed met haar om. Met, je, met die ene ex dan. Die, ene, die andere hebben we ja. het even niet meer over met die rechtszaken. Die schuiven we nu aan de kant. We hebben het over, ja. over de leuke ex. Haar naam was Laila? Laila, Laila. Ja. Maar jullie kunnen het dus heel goed vinden met elkaar al tien jaar. Hebben jullie dan ook ja. nog wel seks? Nee, dat absoluut niet. We zien elkaar ook nooit eigenlijk. We spreken elkaar en we hebben het met elkaar over bepaalde dingen op, uh, op Facebook. En we, ja, we delen ons leven met elkaar, dat wel. Maar we hebben absoluut geen seks meer, nee. maar, maar weet jouw huidige vrouw of vriendin, dat jij haar nog spreekt? Ja, dat weet ze. Hmm. Vindt ze prima. Oké. Okay. Sterker, toch... sterker nog een andere heks van mij, dat is een Duitse dame. Die heeft veel contact met mijn vrouw. En ook veel contact met mij, uh, puur omdat mijn vrouw docent Duits is. En die vindt die Duitse taal helemaal super. We gaan re regelmatig bij haar op visite omdat, ja, Duitsland en Duitsland zitten dan zou helemaal op Oh, Handig. Ja, handig. Denk ja, het het al wel wel je dat we zo met elkaar leuk. kan combineren? Ja. Dat het gewoon vriendinnen blijven en dat het ook weer vriendinnen van je, van je nieuwe vriendin wordt dan? Ja, ja. Dus dat is wel heel leuk. Maar, ja, het, het zal nooit worden zoals ik het met Leila heb. Nee, dat nooit. Dat is, dat is gewoon iets heel speciaals. Ja, maar je hebt ook niet echt een stelregel hoe je met exen om moet gaan, hè? Want, want nou ja, de ene gaat het heel goed mee en de andere gaat het dus niet dat jij zegt van oké, okay, je moet nu meteen als het uit is ermee stoppen. Of nee, joh, stoppen, hey. lekker langzaam afbouwen en vrienden blijven. Het kan eigenlijk allebei de kanten. Je bent mensen en als je met elkaar overweg kan gaan en alleen de liefde is over, dan kun je toch nog andere dingen gewoon met elkaar blijven doen. Dus je, en ook seks daarbij ook. Als je gewoon lekker wilt met elkaar, prima. Who cares? Als je gewoon lekker van elkaar kan genieten, dan doe je dat hey. toch? Ik vind het leuk. Er is al twee keer het woord neuken gevallen in deze uitzending. We zijn 24 minuten bezig, dus daar ben ik blij om. Seks met je ex ja, is ook sorry. een onderdeel van, uh, van uh, omgaan met je ex. En dat is, uh... Heb je dat ooit wel gehad met haar, met Laila, waar je nu al tien jaar gewoon bevriend mee bent? Nadat het uitging? Nee. Nee, tijdens mijn scheiding hebben we het er wel een keer over gehad. is wel een keer te sprake gekomen, maar nee. Huh. En, nu ga, nee, je naar, nu, je en nu ga je naar je vriendin onderweg naar huis? Ik ben nu onderweg naar mijn vrouw, hè. Oh, je vrouw. vrouw sorry, sorry, je vrouw. En, uh, en ik ben nu onderweg, ja. Fijn. Ik ben blij dat je goed gaat uh, met, je, met, je, met je laatste ex. En uh, die anderen met die rechtszaken en zo. die, uh, die moeten we maar eens mee stoppen. Is daar een einde ergens aan, of niet? Nou, ik heb een... Uh, mijn advocaat... Ik heb een advocaat ingeschakeld. Nadat alles in principe al betaald was, van mij uit. Ja. En ik heb uh, via... Uh, ja, heel, heel geniepig. Uh, zij heeft mijn zus benaderd en ze heeft mijn, uh, mijn ouders benaderd. En ze heeft daar berichten en mails naar gestuurd. Uh, die, die berichten en mails heb ik ook gekregen. Van mijn zus heb ik berichten gekregen over dingen die mijn zus helemaal niet kon weten. Die dus van die ex afkomen. Uh, die zij ook niet openbaar mocht maken en ook niet kon maken eigenlijk. Heeft ze toch gedaan waardoor ik dus nu ondertussen rechtszaak tegen haar een paar Oh mijn god. En waarin ondertussen al bekend uh, waarin ze... Ondertussen voor het punt staat dat ze moet gaan bekennen dat ze dus gelogen heeft en dat ze dus alles van moeten gaan terugbetalen, inclusief de schadevergoeding naar mij toe. Dat is wel echt een horror-ex, dit. Ja, maar, een Ja, nee, tuurlijk, maar dat je er nog zoveel nasleep aan hebt, joh. Jij dacht van, hup, het is uit en we gaan, we gaan weer door en dan uh, komt dit hele verhaal er nog bij. Ik heb er geholpen met een baan toen, op de tijd uh, twee drie jaar geleden. En helemaal prima, helemaal gezellig. En we komen leuk met elkaar overweg, We konden leuk met een man overweg, En dan bleek één grote vars. te zijn, is eigenlijk bakken. Ja, balen. Ja, goed. Eh, als ze het zo wil, dan kunnen ze het zo krijgen. Huppakee, dat is het Frank. Dankjewel dat je belde naar 0800-121. Fijne nacht nog. Hey, fijne uitzending nog. Yes, dankjewel. Zometeen bel ik met de huisseksuologe Wil Berghuis. Hij uh, kan nog even wat deskundig advies geven over hoe je met je ex om moet gaan. Eerst Queens of the Stone Age. Town anywhere, I won't make it. But then I'm okay. Sometimes the same is different, but mostly it's the same. These mysteries of life, that just ain't my een beetje over seks toen net. Seks met je ex. Kan ook natuurlijk. En dit is... Uh, ja, de, een van de, van de ja, geilste platen eigenlijk die Queen's of the Stones heeft gemaakt. Make it with you. En dan uh, weet je wel wat hij met uh, haar wil maken natuurlijk. Luister, naar Nachtbrakers, BNN, Radio 1. En het gaat over exen, exen, exen. Over ex-vriendjes, ex-vriendinnetjes. Hoe je ermee omgaat. Ik, uh, ik, ik had een helse week wat betreft uh, exen. Helse ja, is misschien een heel groot woord. Maar eerst uh, op, op oudjaarsavond op het feestje mijn ex-ex tegengekomen. Dat was heel ongemakkelijk, want haar huidige vriendje was er en zo. En uh, toen op, uh, op nieuwjaarsdag van mijn van laatste ex... waar ik nog goed mee omga en waar ik het heel leuk mee heb... eigenlijk te horen gekregen van ja, uh, ik ben weer verliefd op je. En het is uh, alles of niets. Dus we, we, we krijgen weer verkering of het is, het is klaar. En uh, dus ja, het is nu. Uh, staan we staan even op non-actief met z'n tweeën. Maar uh, ja, nee, dat, uh, dat, dat, ik zie wel hoe dat, hoe dat gaat eindigen. Maar hoe kan je nou het beste omgaan met je ex? Moet je echt meteen stoppen en gewoon alles weggooien? Zelfs foto's en, en, en telefoonnummers, gewoon alles weg? Of kan je het gewoon beter rustig afbouwen en misschien wel uiteindelijk vrienden worden? Ik weet het niet. Ik ga het vragen aan uh, uh, huisseksologen. Wil Berghuis, Wil. Goeienacht. Dag Frank, hallo. Hey. Hallo. Um, ja, jij bent altijd een beetje mijn steun en toeverlaat als, er, als ik het echt niet meer weet. En het gaat over liefde, relationele dingen, seks. Dan bel ik jou ja. en dan zeg jij van Frank, je kan het zo of zo doen. <laughs> ja, dat, dat hoop ik wel, ja. Nou, ja. Hoe, hoe in deze? Het is lastig. Ja. Nou ja, goed, ik, ik hoorde net die laatste beller die ook zei van... ja, die heeft ook ervaring met verschillende exen. En die zei ook al van, ja, je hebt er niet echt één stelregel voor. Het zijn natuurlijk allemaal verschillende mensen. En zo is het natuurlijk ook. Maar ik, ik denk wel dat het heel belangrijk is om um, ja, jezelf een beetje goed in de gaten te houden. van Sommige mensen kunnen het prima aan om na de breuk... Uh, he, nog, nog vrienden te blijven en contact te hebben met je ex. Maar voor sommigen is het ook gewoon heel pijnlijk. Uh, hangt ook een beetje vanaf uh, ja, hoe, hoe de breuk gegaan is. Hoe het is. uit is gegaan, ja. Ja, van uh, heb je de, uh, zelf het initiatief genomen... of is dat uh, door die ander gedaan of ben je misschien bedrogen, weet je. Dus uh, een beetje afhankelijk van hoeveel emoties... en wat voor emoties, nare emoties er allemaal aan vastzitten. Je moet wel goed voor jezelf zorgen daarin. Want uh, ja, jij moet ook verder en uh, jullie relatie gaat vaak niet verder. Maar jij moet zelf wel verder. Dus dat moet je wel voor ogen houden. Ja, want dat is het wel. Als je uh, vrienden blijft... of in ieder geval elkaar nog blijft zien nadat het uit is... blijf je zo hangen. Ja, dat kan, dat kan het uh, nadeel zijn. En, en zeker als je met je emoties nog, nog vastzit aan die ander... en misschien zelfs nog hoop hebt dat het weer goed komt... Nou ja. He, en uh, dat kan ook een reden zijn dat je zegt, nou ja, dan maar vrienden. Dan uh, hebben ze in ieder geval <lacht> nog contact met hem of haar. Wie weet zit er dan uh, nog wel weer wat in. Maar ja, dat is vaak heel hopeloos. Dus um, als je echt verder wilt met je leven... is het beter om het in sommige gevallen echt los te laten. Echt helemaal los te laten. Niet, ik, ik ben nooit zo van het hele randbreuzen en dan het verschuren van foto's en brieven. Weet je, kan je later weer verschrikkelijk veel spijt van hebben. Um, want je, je hebt natuurlijk ook mooie herinneringen. Het is niet alleen maar narigheid geweest in nee. de relatie over het algemeen. Dus het is ook heel fijn om daar later op terug te kunnen kijken. Dus dat moet je niet doen. Het kan wel heel erg helpen om zeker de eerste tijd... Uh, als die emoties op zijn hevig zijn... om dan gewoon even alle banden te verbreken... en jezelf even nou pak een beetje een half jaartje rust te geven. Zo van, nou Dan kan ik even, even bijkomen en weer even alles bij elkaar rapen... en, uh, en weer verder gaan. Is het... Ja. Uh, is het... Merk jij het? Uit, uh, misschien uit je praktijk. Want je hebt, een, uh, je hebt een praktijk waar mensen langs kunnen komen... voor ja. liefde, relaties, seks, wat dan ook. Is het, is het mogelijk dat het, dat het weer goed komt eigenlijk? Is daar een soort percentage? Want ik, volgens mij lukt het niet. Ik heb ook wel eens een keer weer verkering genomen met... Uh, met mijn ex-vriendinnetje en dat werkte gewoon niet. Maar is er wel, nee. zijn er verhalen dat het wel goed komt weer? Jawel, ja, je hebt zelfs mensen die voor de tweede keer trouwen en zo. Hè? Die dan uit elkaar gaan en dan een andere partner en dan een tijdje toch... Ja, weet je wat, waar je voor op past ook is om het... Ja, je gaat het vaak romantiseren en idealiseren. Zoals eerste liefde, daar, daar zijn we ook allemaal op een of andere manier erg uh, kapot van wat uh, overgaat. En uh, dan is de neiging er om dat wat te idealiseren. En dan in andere relaties, als je dan uh, met je neus op de harde feiten wordt gedrukt... ...dan denken van ja, maar dat was bij hem of haar toch allemaal veel ja. En dan toch weer de neiging te hebben om, <laughs> om weer die relaties... Om weer terug te grijpen gaan. op het verleden ja. eigenlijk. Ja, en dan gaat het na een tijdje toch weer fout. Dus ja, mensen veranderen natuurlijk in wezen niet. Nee. Dus, uh, maar het is wel heel ja, veilig bij je ex bijvoorbeeld, toch? Ja, nou dat kan. Dat kan ook. En uh, ja, ik zei al, het is natuurlijk heel verschillend. Je hebt uh, relaties waarin er heel veel dingen wel heel leuk geweest zijn. En uh, waar je met hele warme gevoel aan terugdenkt. En ja, dat je dan toch nog weer eens bij elkaar bent. En zegt van, uh, goh, het was toch wel heel fijn samen. Ja, dat, dat kun je best hebben. Maar sommige mensen kunnen niet met hem, maar ook niet zonder elkaar leven. En dat is ook wel goed om je dat te realiseren. Ja. Uh, hoe zit het bij jou zelf, uh, Wil? Ben jij, ben jij, uh, heb je veel exen? Of? Nou ja, het valt op zich wel mee, maar ik heb ze wel. En uh, ja, met de meeste heb ik wel goed contact. Maar uh, ja, ook, ook na een tijdje, als het ook afhankelijk van hoe de breuk gegaan is. Nou als iemand het echt verbroken heeft en een ander heeft, ja, dan is het zo pijnlijk dat, uh, ja, dat het heel lastig is om... Te houden. Nou ben ik helemaal geen mens van ruzie en rancune nee. en dat soort dingen. Helemaal niet. Dus ik vind het heel erg om ruzie te hebben met iemand. Zeker met iemand om, van wie ik heel veel gehouden heb. Dus ik zal er alles aan doen om toch het contact te blijven houden. Maar ja, zeker als je daar nou in een relatie zit, heb je ook te maken met nieuwe partners. Ja, En jaloezie misschien ook wel weer. Als jij je ex veel ziet nog. Ja. Kunnen die dat aan? En dan moet je ook allemaal een houden. Poen, koe, nou, poem, poem, poem. nou dat is allemaal ingewikkeld. Dus het moet ook weer niet altijd ingewikkeld worden. In nee. van de harmonie. Maar ja, als het weer ingewikkeld wordt, dat die, dat die, ik heb ook wel een ex en, die, en ja, zijn partner heeft er moeite mee. Ja, dan, uh, dan moet je dat ook gewoon niet willen. Dan. Uh, of je moet naar een vorm van contact. Hè? Dat kan tegenwoordig wel, dat je elkaar alleen inderdaad, via. Via de mail of via de WhatsApp. Uh, spreeks, ja of Facebook. Dat heet Frank fysiek, inderdaad. Dat ja, maar niet elkaar fysiek ontmoet of zo. Omdat ja, ik ook weer rekening hou met, met de huidige partner. Plus dan kan er wel die verleiding ontstaan dat je toch weer met elkaar in bed kruipt. Omdat je dat wel, je hebt elkaar ooit wel heel aantrekkelijk gevonden. Dus het zal ja, nog wel natuurlijk. erg zitten. Je houdt het zwak voor elkaar. Ja, ja, ja. Dat, dat denk ik echt wel. En nou, ja, net wat ook noemt, seks met je ex, of dat handig is. Ja. En ook dat hangt van de omstandigheden af, maar over het algemeen is dat ook niet handig. Nee. En, en zeker niet uh, uh, voor de nou ja, meeste vrouwen zijn er wat anders in de mannen. Hè. Op het moment dat vrouwen met iemand vrijen, dan verbinden ze zich ook weer met iemand. Ja, en dat, dat, uh, dan zit je ook weer met je emoties aan iemand vast. Ja, en dan wordt het nog lastiger om je dan weer los te maken. Heel weinig mensen kunnen vrijen met iemand zonder dat ze zich daarna verbinden uh, aan iemand. Dat, Mannen kunnen dat iets makkelijker dan vrouwen, maar vrouwen kunnen dat... Uh, maar als mooi. je naar die seks dan toch weer met elkaar in bed ligt, uh, in elkaars ja. armen... dan is het toch wel weer ja. iets meer dan alleen maar de, de, oh. de plastische seks die je hebt gehad. Ja. Voor je gevoel misschien in eerste instantie, maar dan komt er toch wel weer meer bij kijken. Ja, zeker als je dan ook nog hoop hebt van, goh, het komt misschien weer goed. Ja dan, en, en het komt dan niet goed, ja, dan is dat uh, alleen maar nog pijnlijker. Ja. Dus uh, wees daar in ieder geval heel voorzichtig mee. Ingewikkeld, ja. uh, ingewikkeld uh, ja, joh, vraagstuk. Ja. Love, hè. <laughs> love ja, is a Battlefield. Love is a Battlefield, oh mooi. Ja. Oh, die kan ik misschien nog wel even draaien straks, die is wel toepasselijk. Ja, het het Ja, prachtig nummer. Ja, ja, Love is a Battlefield. Ik ga hem even opzoeken. Wil, dankjewel. Nou, graag gedaan. En, uh, en uh, slaap ja, lekker. Ik ben benieuwd. Ja, nou dankjewel. Blijf okay. nog even luisteren, want er komen nog mooie verhalen voorbij, denk ik. Want je mag bellen, hè? 0801121. Misschien heb je wel wat aan deze tips gehad. Van Wil, of heb je er nog wat aan toe te voegen? Hoe ga jij om met je ex? 0801121. Wil, nogmaals bedankt en uh, ja, tot de volgende keer. Ja, tot gauw. Slaap lekker, groetjes. 0801121 dus. Of uh, als je niet zo bellen bent, kan je ook mailen. Dat doe je naar Apologize, compromise, stand in line.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 door pays the floor, oh you don't speak up, speak up. dat ik dit kan draaien en dat ze vorige week hier te gast was in uh, Nachtbrakers. Je hoorde Jannes Graai met Speak Up. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Het gaat over exen en uh, er zijn zoveel verhalen over exen. Want iedereen heeft bijna wel een ex gehad, tenzij je nog nooit verkering hebt gehad. Maar al, al heb je maar een week verkering gehad en dat ging ernaar uit. Is het toch wel, ja, is het wel je ex? Bellen doe je naar 0800 1121 en dat deed eerder in deze uitzending Rashid. En Kim, jij vond dat hij een beetje, een beetje vrouwenvriendelijk was, hè? Hello, Frank. Hey. <laughs> hoe is het? Goed met jou? Oké, okay, ja, goed. Mooi. Maar um, ik, ik was een beetje benieuwd naar jouw vorige verkering. Je, je ex, waar je het over had, zo waar je na een nieuw jaar met elkaar ging wandelen... en vertellen over hoe dat allemaal ging met FMS en weggooien en zo, dat je heel leuk met haar had. Ja. Yeah. Maar waarom hebben jullie het dan uitgemaakt dat het zo leuk ging tussen jullie? Ik was een beetje benieuwd. Oh, ah. Ja. Ja, nou ja... Dat... Als je het niet derf bent. Nee, nee, nee. nee. Uh... Ik heb het toen ook uitgebreid uh, op de radio verteld. Het was denk ik in... Uh, even kijken. Eind september, begin oktober dat het uitging. Uh, ja, zij heeft er in principe de bruin aangegeven gegeven toen de tijd. Oh. Dus, uh, dus, dus toen ging het uit. En, uh, maar ja, we vonden elkaar toch nog wel leuk. en Ik was er ja. nog niet klaar mee. En nu, uh, nu, ja, nu is het... Uh, nu is het een beetje weer in een, in een wapenstilstand als het oh. ware. Oké, okay. dus daarom vond je het moeilijk om los te laten. Ja. Oh, ik kan wel begrijpen, ja. Ja, maar jij vond de opmerkingen van, van Rashid, want die was de eerste beller in mijn programma... een beetje vrouwenvriendelijk, want hij zei in principe zodra het uit is... gewoon door, huppakee, en denk aan alle vrouwen die je weer kan pakken. Ja, dat vond ik zo haarteloos. Ja, ik ook zo so, goedkoop. En dat noemde mij een mietje daardoor, omdat ik yeah. zei van, ja, dat nee, is... Nee, ik val liever op een man die, zoals jij, die, uh, die, die gevoel blijft, blijft bijhouden, weet je wel, van die blijft een beetje hangen en zo. Misschien is dat moeilijk om los te laten, maar het klinkt tenminste alsof je wel gevoel hebt gehad voor je, voor je verliefde. Anders is het een soort magnetronmaaltijd. Ja, in plaats van dat, uh, dat hij zei van we leven in de consumptiewereld, dat hij vrouwen beschouwt als gewoon consumptie of zo, weet je wel. Dus, uh, ja. Ik heb liever weten dat een man zo aan mij blijft hangen, ook al is het uit. Dan als een man die denkt van, oké, oké, de deur uit en het volgende, weet je wel. Als je gewoon een lopende baan bent. Ja, maar dat, vind ik, dat ben ik helemaal met je eens. Maar daarom, want hij zei ook van, doe een enquête op de radio en uh, de, de, de vrouwelijke luisteraars laten ze inbellen en zeggen van, ja, op welke man val je meer? Op het type Rashid, ja. dus die gewoon een uh, man man is, ben ik een beetje een mannetje of type Frank zo dat ja, ben ik dan nou, even. Ja, ik ben liever de type Frank. Het ben ik in. Want ik ben, ik ben eigenlijk ook eigenlijk zo een beetje een Franke type, want uh, ik kan ook heel moeilijk loslaten, weet je wel? Zo van, ook al heb je misschien niet een hele gezonde of een goede relatie gehad, er is altijd iets goed bij. Ja. En uh, vaak is het zo dat uh, die slechte dingen die ga je proberen meer van je af te zetten en, en dan de goede dingen drinken meer naar boven. Ook al is het oud en dan ga je daar een beetje meer aan hechten. Maar hoe doe jij dat? Uh, hoe doe jij het, Kim? want hoe oud ben je als ik vraag mag? <laughs> ik ben 56. Oké, okay, en heb jij veel he exen gehad in je in je ja, leven? Maar de meeste zijn in Amerika, dus heb ik helemaal geen contact mee. Echt uit het oog, uit het hart bijna. Ja. Maar hoe, hoe handelde jij het dan af? Ja, dat klinkt ook wel weer een beetje... Ja, het hangt uh. een beetje vanaf van hoe het beëindigd is. Bijvoorbeeld met mijn huwelijk. Mijn, uh, ik was één keer getrouwd geweest. En uh, die, die man met wie ik getrouwd was, ik ben eigenlijk met, met hem naar Nederland gekomen. Zodoende ben ik in Nederland ja. gekomen. En hij heeft mij drie jaar nadat wij in Nederland kwamen, is hij met een andere vrouw vandoor. Dus dat was kloot, kloot, ook heel erg pijn Maar ik ja. was, achteraf was ik blij dat hij vandoor ging. Maar het was gewoon de tussentijd van hem verla mij verlaten. En dat ik die punt bereikte, had ik wel veel moeite mee. Ik wou hem wel terug hebben. Maar. Achteraf was ik beter zonder hem. Maar heb je hem, uh, je hem bijvoorbeeld nu nog, of niet? Nee, hij woont ook in de buitenland, gelukkig. Oké. Okay. Ja, dus ben ik helemaal van hem af. Maar heb je al zijn contacten ook gewist toen het, toen het uitging? Of toen, toen jullie uh, nee, had, uit elkaar was, gingen? Nee, ik probeerde hem wel, weer terug te krijgen. Weet je, hij had wel die vrouw, maar ik wil hem terugwinnen. Maar dat lukte niet. Nee. En ik was achteraf wel blijf, blij dat het niet lukte. Want hij was een hele slechte man voor mij. Dus, eh... Uh, ja, het was gewoon... De ego wordt wel een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Uh, je krijgt wel een klaap in je ego als iemand je verlaat, Maar dan is het toch beter dat hij wegblijft. Want ik was niet gelukkig met hem. Nee. En je wilde ook geen vrienden meer met hem zijn? om Nee, helemaal gewoon... niet. Nee, nee. En uh, hoe is het nu? Nu is het goed. Ik ben vrijgezel. Maar wel blij? Uh, ja, ik, ik zou graag een partner willen hebben. Maar dat... Uh, ja om je moeilijk tegen, nou, hoe ouder je wordt, hoe moeilijk het is om iemand te vinden, lijkt het. Hmm, je kan een oproepje doen als je wilt. <laughs> oh, hoe? <laughs> nou ja, dat je gewoon even zegt van hoi, ik ben Kim, ik ben 56 jaar en uh, ik ben op zoek naar een leuke man. <laughs> <laughs> <laughs> nou ik ga eerlijk gezegd, uh, heb ik wel online iemand gevonden, maar die woont helemaal in Amerika. Huh? Maar, waarom zoek je zo ver weg? <laughs> nou dat was gewoon toevallig via Facebook, dan begin je met iemand te chatten. En, en dan klikt het heel leuk en ja, ik ben wel één keer naar Amerika gegaan om hem wel uh, te ontmoeten. Het ging heel goed, maar ja, ik, we hebben allebei niet de financiële status om de relatie uh, ja. in staan te houden, weet je wel. Want je moet heen en weer vliegen ja. en om daar zomaar heen te gaan om te wonen, dat, dat kan ook niet zo makkelijk tegenwoordig, weet je wel, verhuizen. Ja. En een baan krijgen en zo daar, dat gaat ook heel moeilijk. Dus uh, dan blijf ik liever hier. Dat begrijp ik. En je hebt geen exen in Nederland waar je op terug kan vallen, hè? Uh, nee, dat wil ik ook niet. <laughs> Zo zou ik dan weer gaan denken, hoor, als ik dan een tijdje vrijgezel ben. Ik val liever op een nieuwe dan een ex. En <laughs> ja. Ja, Succes met je zoektocht, Kim. Oké, okay, bedankt, Frank. Heel succes met de programma. Dankjewel en een fijne okay, nacht. Bedankt, Groetjes. Doei. Ik ga even naar uh, Erik. Erik, nacht. Hoi, Frank. Jij bent een, een, een half jaar geleden ineens in de steek gelaten en je hebt ja. je ex nooit meer gezien. Nee, dat klopt. Hoe kan dat ik, nou? Ik, ik, ik, je, je had toen ook zo'n programma over liefdesverdriet. Dat heb ik ook gebeld inderdaad. Oh, je dat, oh al, ja, ja die, die, was toen, die was inderdaad gewoon niet meer thuisgekomen. Nee, nee, precies. Nou, dat was toen. toen was ik er heel stuk van. En, en, ik ben er nog steeds wel een beetje kapot van. Maar ja. ik, ik hoor allemaal verhalen en, en dit soort dingen. En uh, uh, iedere keer uh, liep een beetje in dezelfde uh, vriendin. Ja, leuk is dat. Ja. En, uh, dus ik hoor allemaal dingen en ik denk van eigenlijk... Voor God is het, ik blij dat ik van je af ben, weet je wel. Ja. Maar wat nou, wat nou het mooie, trouwens even tussendoor, <laughs> ik vind Kim wel leuk praten. <laughs> Hoe oud ben jij Erik? Ik ben 44. Zij is 56. Bijna, bijna, bijna, ik, ben, ik ben bijna 44, 9 januari word ik 44. Val je op oudere vrouwen of niet? Nee, dat, ik, ik val, val sowieso op vrouwen, het maakt niet uit of het oud of jong is. <laughs> <laughs> ik ben niet zo kieskeurig in dat opzicht. <laughs> nee, hey, maar, maar Erik... Ja, als, als, als, als het maar leuk zou zijn, toch? Dan gaan we uh, jij was dus een half jaar geleden, uh, is, is je vriendin echt stand te vertrokken. Nou ja, je dat, dat, hebt er ook niet meer gesproken, wat best wel bizar en, is. Nee, totaal niet. Het is gewoon van de een, een, een, een of andere dag, gewoon poep weg. Maar dan had je ook eigenlijk geen keuze in hoe je ermee om zou gaan. Nee. Qua klopt, ex dat. zijnde. Want je, het was gewoon echt weg. Hup, alles... Ja, nee, maar dat klopt. Daarom, daarom heb ik toen ook genomen dat het liefst voor iets uh, die uitzending weer Ja, toen je was je flink kapot. Ik was helemaal naar de klote toen. En uh, ja, op, op zich gaat het nu wel. Ik, ik, vind allemaal, ik, ik hoor allemaal verhalen dat ik zeg van, van, van vrienden om me heen en mensen om me heen van uh, hoe, hoe het nou is met haar en ik denk van nou ik ben blij dat ik van haar af ben. <laughs> blij en, dat ze en, weg is gegaan. Ik ik, ik, ik, ik, ik ik heb een beetje lullig om misschien te zeggen op de raad. Ik heb een sms gestuurd van de, de seks was lekker maar ik ben er nooit zo genuid iemand. <laughs> gaat het weer over, over naaien en neuken. Het is echt ja, een uur ja, over exen. Ja, ja. Nee, ik, ik gebruik niet het woord neuken, maar ja, nee, is, nee, nee, toch wel. Ja. <laughs> maar ja. ik, ik, heb, ik heb een leuke anekdote, ze, ze, ze, ze mij dus alle contacten met mij. omdat ze weet gewoon dat als ze confrontatie met mij aangaat, ja. dan dus zie je dat ik gevraagd van waarom dit en dat is, Die confrontatie wil ze niet. Maar ik heb, ik heb dus laatst mijn auto verkocht, afgelopen vrijdag, aan iemand En in heel de stad, uitgeregeld aan een jongen, die precies naast haar werk woont. Oh, dus dan ziet ze elke dag die auto. Ja. <lacht> dat vindt u <die> mooi hoor. <lacht> ik heb echt vol van jongen. <lacht> maar heb jij ruzie met haar? Nee, helemaal niks. Nee, helemaal maar wel. ook niet, ik weet dat hoe het is gegaan dat jullie gewoon in één keer hup, uh, uit nou, elkaar waren. Ik, ik, uh, zij, ik niet. Maar ja, nee. zij. Maar heb je dan ook niet in, die, in de loop van de tijd een soort haat ontwikkeld naar haar? Nou, in, in het begin heb je wel, toen ik helemaal stuk was, heb ik, heb ik wel haat gehad. Weet je, ik heb, ik heb nou, nu is het, het onverdrijf en ik heb geen respect meer voor hem. Nee. En uh, als, je, als je gewoon normaal mee omgaat en, je, en je, je, je, ben, je bent niet meer verliefd op mij of je voelt geen liefde voor mij, je maakt het uit. Dan kan ik nog begrijpen, heb ik ook verdriet, maar daar heb ik respect voor. Haar. Maar op deze manier heb ik gewoon totaal geen respect. Nee, en je bent 43 en heb je daarvoor ook wel eens extra gehad? Of vriendinnetjes ja, die, gehad wat extra werden? Ja, nee, en daar ben ik altijd goed mee omgegaan. En die zie ik ook nog wel. Hoe gegeven... ging dat dan? Ja, hoe, hoe bedoel je, hoe ging dat nou ja, dan? ja, hoe, hoe, hoe was het contact nadat het uitging? Ja, wel goed eigenlijk. Dat droeg ja, je nog wel eens een biertje mee. Ja, op, op, op, op, op, op een gegeven moment is het zo van. Uh, uh, ja, ja, het is klein en dan voel je het ook wel aankomen. Weet je? je groeit een beetje uit elkaar op een of andere manier. Maar je, hebt toch, je zit toch in een bepaaldezelfde vriendengroep. En. Uh, ja, dat houdt op. En daar ga je toch niet om met dezelfde vrienden, dus je komt ik koud tegen. In het begin is het dan altijd even een beetje nijpend, maar op een gegeven moment is het toch zo van, ja, ik ken jou, jij kent mij, we hebben allemaal dingen meegemaakt. Ja, dat is ik... het. Daarom vind ik het zo weer moeilijk weer, om dan in één keer de boel helemaal af te hakken. Ja, dat is het ook, maar het, het, aan de andere kant is het ook zo van, uh, als, je, als, je, als je, je je ex met een andere kerel of met een andere vrouw ziet, dat je weet van, hé, hey, ik, ik weet wat jij weet. Ja. Snap je dat, wat ik bedoel? Dat je, dat je weet hoe het, hoe het is om met haar een relatie te hebben. Ja, dat, ja, of op zag zachtst zeggen ja. Ja, en alles wat erbij komt kijken. Ja, precies, maar van, van weet je, ik, ik weet ook wat jij, wat jij of als ze als elkaar net kennen van, ja, uh, weet je, jij gaat dan leuke dingen met hem meemaken of minder leuke dingen met hem meemaken, wat dan ook. Je, je hebt een bepaalde standhouding en je, je, hebt, je hebt gewoon iets met die, met die vrouw of met die man gehad. Ja. Spreek jij ja. nog wel eens uh, je, je, je exen van, van vroeger? Dus echt voor je, die laatste ja, ex ja, ja. En zo? Ja, nou, absoluut, absoluut. En daar heb, heb ik helemaal geen probleem mee. Maar die spreek je ook nu nog wel gewoon? Ja. Maar waar zie je die dan? Gewoon in de kroeg, in het uitgangsleven. Ah, die kom je dan tegen daar? Ja, en dan is het gewoon van, hé hey, hoe is het? En dan heb ik kus en dan, uh, nou even later, hoe is het met jou, hoe is het met jou, wat doe je? En geen jaloezie komt er om de hoek kijken dan? Nee, dat, dat, dat gaat na nou, een bepaalde tijd gaat het over op een gegeven moment. Groeien wel over. Nee, het, het, het, het, het ligt eraan wie het uitmaakt, denk ik. Of, de, of jij het uitmaakt of wat de anderen het uitmaakt. Ja, en plus wat, wat Wil Wil Berghuis, de, de seksuoloog. het hangt er ook wel vanaf op welke manier het uitgaat. Want kijk, hoe het met jouw laatste vriendin is uitgegaan. Dus echt dat zij weg was en nooit meer terug is gekomen, is natuurlijk een hele slechte basis om ooit nog vriendschap op te bouwen. Ik wil helemaal geen vrienden meer met ze zijn. Dat nee. zeg ik, ik heb totaal geen respect meer met ze. Maar dat zei ik ook met de laatste uitzending toen ik jou. Uitzending van jou. Toen was ik, he, zat ik echt helemaal erheen. Ik ben echt, uh, echt rock bottom geweest. Mm -hmm. En uh, als ik er nou tegen... Daarom is het ook gewoon ieder contact met mij. En daarom vind ik het zo leuk dat ik die auto heb dan uitgerekend in een hele grote stad... dat precies mijn auto naast zijn werk staat. Dus ik heb zoveel volprette van jongen. En hoe is het nu Erik, met de, met de vrouwen? Ben je wel weer... Zijn je oogkleppen af en weer verder aan het kijken of niet? Ja, nee, absoluut. Maar ik ben er wel even klaar mee ook. Maar ik hoef echt geen relatie meer of zo. Dat, uh... nee. Laat mij maar eerst even lekker mezelf zijn, maar ik, ik, ik, ik zou graag willen dat ik een foto kan maken van haar gezicht als zij op de werk aankomt, Dan dus ziet die auto daar staan. Ja daar smeel je echt van hè? <laughs> ja, ik heb er zelf voor geprutt van jongen. Hé, <laughs> hey, maar misschien is uh, Kim wat voor je hè? Kim die uh, is op zoek naar een leuke man en die had ja, ik toen net aan de, de lijn. Ik, en, en ik vind het ook leuk praten, ik hou er wel van, ik heb ook een keer met een Duitse vriendin, een, een Duitse meid wat gehad, die had ook zo'n leuk accent. Dus daarom zei ik dat ze praten heel leuk en ja, wat zij zeggen past precies bij mij dus vandaar. Nou wie weet, wie weet. Hoe zal ik jullie in contact brengen? Ja, ik weet niet hoe, hoe doe je dat? Ik, ik ga wel even. Ik, ik draai Tom Odell met een hele mooi liedje. Another Love gaat ook over zijn ex. Oh, daar heb ik ook nog een leuk liedje voor je. Wat, wat, wat ook een beetje een liedje van haar, haar en mij was. Ja, geef me door. Dat vind uh, ik interessant. Hoe uh, dat? Uh, uh, Heartbreak Warfare. Oh, uh, van John Mayer. Ja, en er zit zo'n zo zo liedje, Op een gegeven moment zit er een, een zin in van. Uh, You're talking shit again. <laughs> en ik hou daarvan. Ja. <laughs> ik, uh, ik schrijf je e-mailadres e op even zo meteen, uh, Erik. Ik, en heb dan, uh, geen e ik heb geen computer. Oh. Huh? Ik ben een TGB, dan heb ik jou door. Dan doen we je telefoonnummer. Ja, je mag mijn telefoonnummer zo nog even. Ja, is goed. En als Kim dan uh, dit, want ik denk dat Kim dit wel gehoord heeft, als ze denkt van dat is een leuke jongen die Erik, dan kan ze bellen naar 0800 1121 en dan hey, geven we ik, jouw ik nummer ben, door. Ik ben, best, ik ben best gezellig. Yes, Erik dankjewel voor het bellen. Jo, dankjewel. Fijne uh, nacht, groetjes. Hoi. Dit is dus die Tom Model. Zo mooi dit, another love.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 zingt hij toch mooi, Tom O'Dell. Piano spel erbij nog. Het gaat uh, over zijn ex-vriendinnetje ook. Another Love van Tom O'Dell. Je luistert naar Radio 1 Nachtbrakers van BNN. En het gaat over exen, over je ex-vriendje, over je ex-vriendinnetje. Hoe ga jij ermee om? Heb je misschien een hele goede band met hem of haar? En kan je ook vrienden blijven nadat het uit is? Laat het me weten. 0800-1121. Daar ben ik op te bereiken. 0800-1121. En uh, mailen mag ook, nachtbrakers.bnn.nl. En ik vind, het, uh, ik vind het interessant wat jij doet met je ex. Hoe jij daarmee omgaat. Ik vind het nog allemaal een beetje ingewikkeld. Dus misschien kan je hem ook een beetje helpen. 0800 nu het NOS Journaal met Martijn Verbeek. Ja.